Smart Speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAW. Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Vooral mensen met een laag inkomen gaan er in koopkracht op achteruit... als maandag het nieuwe kabinet aan de slag gaat. Als alles bij het oude was gebleven... dan konden ze nog rekenen op een half procent meer koopkracht, zegt het CPB. Maar die kunnen de lage inkomens inleveren... omdat er aan de WW wordt gemorreld en het eigen risico in de zorg omhoog gaat. Het Centraal Planbureau heeft ook gekeken naar de staatsschuld... en die stijgt alleen maar. Dat komt omdat we meer geld in het leger steken om de NAVO-norm te halen... en het onderwijs er geld bij krijgt. Als het gaat om het klimaat daalt de uitstoot van CO2 wel iets... door de kabinetsplannen, maar niet genoeg om de doelen van 2050 te halen. Schoenenwinkel Van Haren heeft last van nep-webshops. Mensen denken dat ze er schoenen kopen... maar eigenlijk worden hun gegevens gestolen door criminelen... en betalen ze voor spullen die ze niet krijgen. Mensen merken pas dat ze zijn opgelicht als ze in een echte winkel willen klagen... maar ze daar niets van hun bestelling weten. En Feyenoord moet het voorlopig doen zonder Sam Stijn door een knieblessure. Het AD schrijft dat hij problemen heeft met zijn meniscus. Er werd al gevreesd voor een blessure bij Stijn... omdat hij vorige week weer werd gewisseld nadat hij was ingevallen. Feyenoord heeft nu door meerdere blessures wel een groot probleem op het middenveld. En dan nu het weer van weer online? Het is droog bij 3 tot 8 graden. Vanavond en vannacht gaat het weer regenen. De temperatuur verandert niet. En dat was het nieuws op Slam. 1 minuut over 12. De situatie op de weg dan. Flitsmar meldt een aantal vertragingen. Dit zijn ze vanaf een kwartier of langer. De A12 richting Oberhausen bij Zevenaar. Daar verlies je 20 minuten. 6 kilometer lange file door grenscontrole. En een half uur extra op de A15 richting Gorkum bij Sniedricht West. 6 kilometer file. Komt door een auto met pech. En de laatste vind je op de A37 in de richting van Meppen bij Zwarte Meer. 24 minuten.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 Weekend deal bij Gamma. Nu 30% korting op alle verf en bijts. Ook op mengverf. Bekijk alle acties op Gamma.nl. Stap nu over op het Altijd Alles netwerk. En krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start. Voor maar 26,75 per maand. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels. Pop, oh, gaan we deze zo nog op vakantie? Daar heb ik echt...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 Uh, we moeten de ramen sluiten. Bedankt, Beef! Wat er ook gebeurt, volg jij NL Alert. En informeer anderen. Boots your Friday. Elke vrijdag, 24 uur, in de mix. Yeah. Dit is de Slam Mix Marathon. Mix Marathon. Gaan we dan. Een uurtje alle genres in de mix. En wat jij maar wil horen. Welkom bij het leukste uurtje van de vrijdag. Mix Marathon Request. Ik ga naar Klen. Oh ja, je hoort het ook een beetje. Neem je altijd op als je op het toilet zit? Nee, maar ik ben, ik ben er, al af. Ik ben oh, er oh, al af. Oh, je bent er al af. Nou, dan haal ik die gam er even ja, af. <laughs> nou, ik voel me wel gevleid dat je... Nou, je kan jou Ben in een stresssituatie. Je neemt altijd op. Ja, dat zeker, dat sowieso. Lekker zeg. Hé, hey, uh, waar zet je te kakken net? Ben je op je werk? Uh, ja, ik ben op mijn werk, we dus zijn lekker aan het schilderen. Lekker met, uh, met Quinton en uh, Juriaantje. Kijk ja, eens, en uh, welke kleur mag op de muur op dit moment? Allerlei, ja, we hebben allerlei kleuren. Behangetjes, kleuren, van alles wat. Oh, kijk eens aan er. Nou, wij hebben ook alles op de USB-stick van onze hielke staan, waaronder die van jou. Wat is je favoriete trek voor de vrijdag? Ik jamback met positief, we Lekkere weekend gooien. klappen. En zo is het. Glenn, fijn weekend. Ja, fijn weekend. hoi. hoi Jumpen. We kunnen eventueel gaan walsen. We kunnen de cha-cha doen. Of we kunnen gewoon keihard gaan reven. Wat wil je horen? Kom maar door. Welkom bij Mix Marathon Request. Tot 1 uur. Upside down. Boy, you turn me inside out. And round, round. Baby puttin' on for the maybe the real. Baby got a Baby four or five maybe got shit, still drug Baby a rapper. maybe making keep it real with his Baby like a priest. Baby probably still sell. Baby puttin' on the, maybe the maybe got a couple maybe have a four maybe got shit, still drug Baby in the a rapper. maybe making in I'm gonna see, let everybody gotta go and then back in, I got you, baby. I still make de mix van Mix Marathon Request. Ik ga naar het prachtige zuiden. Ik ga naar Helmond, maar daar zit nu een eind naar. Die is eigenlijk op bezoek bij de vijand. Wes, goedemiddag. Hey, goedemiddag. hey, goedemiddag. Heb jij carnaval gevierd? Nee, ik heb geen carnaval gevierd, ah. maar ik ben nog wel een beetje. Ah, oké. Okay. Nou, dan, dan, dan, dan, dan weet ik de reden waarom jij zo helder klinkt... ...en dat je niet verkouden bent of zo. Jui, jui. Hartstikke goed, hartstikke ja. goed. Ja, nee, gewoon doorwerken. Wat een strijder ben jij, zeg. Je hebt er niet zoveel jui. mee op ja, Lekker zeg. Het scheelt ook een hoop voor de portemonnee, je hebt eigenlijk groot gelijk. Hé, hey, uh, we gaan het even ja, wat uh, harder aanpakken. Weet jij nou hoe je moet jumpen, of niet? Ja. Ja. Hoe doe Ik je doe het, doe ook het ook alweer? Hoe doe je het Je begint eerst met twee voeten. Bam, bam. Rechts, links. Pop, pop. Tik met uh, die punt met, je, met de voorvoet. Ja. En je en maken. En dan begin je weer opnieuw. Kijk eens, en wat is dan de beste trek om op te jumpen? Dat is triple uh, met Jekyll en Ah. Oh, lekker zeg. Gaan we erin gooien? Wes, dankjewel en een fijn weekend. Ja, fijn weekend. 24 uur in de mix Slam Mixmarathon Door Marieke Semi Virgin If You Need It. Een mix marathon request. Het leukste uurtje van de dag. Want we weten ook nog niet wat we gaan doen. Dat bepaal jij. Jij bepaalt de USB stick en de playlist dit uur van de DJ's. Ik ga naar Mitch. Mitch, goedemiddag. Hele goedemiddag. Hé, hey, je bent lekker de hut aan het verbouwen daar. Ja, zeker, zeker. We zijn net klaar. De hele, de hele school is een puin. Nee, dus de school is weer netjes gemaakt. Oh, heel goed. Oké, okay, oké. Okay. Dan uh, wanneer gaan we de tent wel echt afbreken? Nou, vanavond gaat er zeker een, uh, gaan we de tent afbreken. Kijk eens, wat ga je doen? Nou, vanavond uh, een verjaardagje van een vriendin van mij. wordt zeker gezellig. Kijk eens, nou, dat klinkt niet als een uh, kringverjaardag dat dat gaat worden. Nee, uh, dat wordt wel een hele gezellige verjaardag. Vol ah, leuk muziek. Ah ja, ja, ja, ja, ja, dan weet ik precies wat jij bedoelt. En uh, welke ga jij daar keihard op de boombox knallen? Ik ga hem zeker de Age of Love uh, op de boombox uh, knallen. Uh, zullen we hem vast dan doen als pre-party? Ja, als dat zou kunnen, heel graag. Lekker, mensen, gaan we. Come on, dance with me. Dance with me, move your body or dance with me, move life. You your body, or dance with me, move it's it's your body, you're dance with me, move your body, Laatste dit uur van Slams Mixed Marathon Request. Een dikke shout-out naar Bart Ares van Radio 2. Hij is gewoon Club Caviar. En game over. Laatste van dit uur gemixt door Joekke Boersma. En dat betekent natuurlijk vaste prik rond de klok van 1 uur. Wat is de populairste track voor komende week? Waar ik even een kleine... Vooruitblik wil geven naar zometeen. Over een uur weet je ook wie de mix Marathon Track of the Week is. Daarmee gaan we bellen straks. Ja, dat is een van de grootste techno-legendes van Nederland. Maar eerst, de populairste in het algemeen, de populairste track... de grootste titel die je binnen Slam kan halen... is weer in handen van een man die heeft er al zoveel in de kast staan. En als je nou daar een goede stem weer bij zet. Die van Khalid, ja. Krijg je weer een van de beste samenwerkingen van de afgelopen tijd die is uitgekomen. Kygo en Khalid hebben de populairste van deze week. Dit is Save My Love. Slam. Grand Slam.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 Somebody else. My, my, my love, my, my, my love for somebody else. And done.